Chris Thijsmans op Radio 501. I, I wanna go home. The revolution is almost there. So please, please bring me. Music placed. too klanken van Full Beat, Jordan Lola Montez op jouw eigen Radio 5 Leen. En ik heet jou van harte welkom bij een nieuwe episode van Chris on Friday. Twee weken afwezig geweest, maar met baard en perfect gestyled haar zit ik weer hier voor jou klaar in de Radio 5 Leen studio. Met heel veel fijne muziek, ik heb voor jou straks nog Jacco Gardner, de Killers en nu de alleroudste band van Nederland. 1961 zijn ze opgericht. Kom uit Den Haag, ik hoef ze eigenlijk niet aan te kondigen, maar toch ga ik het doen voor jou. Dit is de Golden Earring en Raider Love uit 1973 op jouw Radio 501. Red op jouw Radio 5 Leen En ja, van een klein stukje kwaliteitsmuziek gaan we toch naar iets totaal anders. Ik uh, ben dit uh, vorige week tegengekomen en ik ben me weesloos geschrokken. Um, muziek over Hengelo. Ik wist niet eens dat het kon, dat het überhaupt mogelijk was. Um, dit nummer is al vorig jaar uitgebracht en ik ja, kwam het dus vorige week pas tegen... Um, dat zal ongetwijfeld een reden hebben, natuurlijk. Maar uh, ja, Jeffrey Spalberg, cabaretier, tekstschrijver, um, acteur, stand-up comedian, heeft dus een nummer gemaakt over Hengelo. Nou ja, Men, oordeel zelf. Iedereen is zo gestrest. Ja. Oh, rustig doen. En waar kan het nou beter dan in. Uh, Hengelo! Wapa, de bloemen bloeien, naar groene weides met kippen, varkens, koeien. Het buitenleven, ver weg van de grote stas, stas, stas, stas, stas, stas, stas, stas, stas. op het platteland. Waar mensen groeten en in zijn voor een praatje. Ver weg van stress en het leven dat bespaart je. Zoveel ellende, lekker leven met de dag. Dus we gaan naar Hengelo. De hanen en motorkroosters op modderige paden. Abieren en bieven, lekker lange in het gras. Waar net als skieten. hoort bij iedereen zijn favorieten. Henne gaan, genieten elke dag. Wanneer kan weer, hengeloos. Het klinkt ver weg, maar slechts twee uur rijden Excuses hiervoor. Jeffrey Spalberg en Hengelo op jouw Radio 5 lijn. Ja, en het, ja, het nadeel is: het ja, blijft ja, wel echt, echt vet lang hangen, gewoon. Dat is, ja, nog het meest vervelend eraan. Maar goed. Kijken of we dat, uh, ja, er toch weer uit kunnen krijgen. Met CeeLo Green. Dit is Bright Lights and Bigger City. Emerald op jouw Radio 501 en uh, ja, het, uh, ik, heb, ik heb dus twee weken vakantie gehad, daar ben ik heel erg blij mee en, en ja, mijn, mijn bazen ook wel heel erg dankbaar voor, want nu kon ik eindelijk naar albums luisteren die al heel erg lang op de plank lagen, maar ja, een beetje laag te verstoffen, waaronder ook het nieuwe album, wat begin dit jaar is uitgekomen van Biffy Clyro, genaamd Opposites. Ik laat jou in dit uur één plaat horen die ik heel erg gek vind, dat is in dit geval Sounds Like Balloons en straks in het tweede uur krijg je er nog één van dat album voor je kiezen. Pierce's Vivic Lyra sounds like balloons from it all on the opposite. Ancient Rome, we built that bucket stone by stone. Our fingers, but our feet were worn. But we stood strong and carried on. Come on in, do you want to touch my body? For your entertainment But hey, I got you down on your knees again You watch the sky, it's a pale parade Of passing clouds that cover The bed upon which we laid in the dark And the memories that I made of a laughing girl But you're just my toy And I can't stop playing with you That you can't count on me I'm coming along real good But I still can't do most of the things I should I watch the sky Coming down to bury me in Can't stop this crawling out of my skin I know that you see yourself flying in Out of the sky Coming down Carry me Watch all of the same parades as they pass on The days that you wish you'd stay But all this pain gets me high Saturday night and Sunday mornings, uit 2008, hoorde You Can't Count on Me from The Counting Crows. Longer geleden is er dat deze plaats uitgekomen. Komt van het album, een debut album, Discover, uit 2001, en was de allereerste single in Nederland voor deze band. This is direct and just the way I do. If you need somebody to love you While you're looking for somebody We're all looking for somebody En Love Illumination. En ja, wij gaan door met een muzikaal stukje mu muziek. Want anders was het ook niet muzikaal, natuurlijk, dat snap je ook. Maar in ieder geval wat uit de horen komt. Uh, ik heb het over de band Two Shakes of Lamstil. Uh, afgelopen weekend stonden ze een waterpop En als je daar niet bent geweest, dan was dat super stom van je. Want ze hebben daar echt een meestelijke set uh, gespeeld. Maar goed, je kunt ze nu nogmaals beluisteren. Dan wel van het uh, album Work in Progress. En van dat album hoor jij Mr. Washburn. I'm mm -hmm. Ciao. ...mocht je ze met Waterpop gemist hebben. Je kunt nog in de herkansing. Morgen kun je ze zien bijvoorbeeld op Last Minute Summer Event. En als je vandaag beslist of je daar morgen naartoe gaat... ...is dat vrij Last Minute. Wat dan de naam van het festival wel eer doet. Overigens kun je ook nog zien... Uh, ...1 september op Zomerpop in Hoogwoud. En op 7 september op Paspop in Benningbroek. Kan allemaal. Dus mocht je Two Shakes of Lambsdale live willen zien... ...kun je daar naartoe. toe. Meer informatie vind je op twoshakes.nl En dit is heel erg fijn uit Amerika. Dit is Parachute and drive you home! de klank van die cat empire you're The brighter than gold ja en als je het over zomers hebt dan heb je het ook over de plaat voor jou van deze week luid, dit is een mooi meisje dit is deze week de radio 501 plaat voor je hoofd jouw radio jouw muziek echte muziek zag er staan in de kroeg het was nog best wel vroeg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 ik heb het lef er niet voor, dus ik drink nog wat door Tot ik de moed in mijn glas heb gevonden Ai, ai ai ai, we waren mooi, meisje ben jij Ik dacht ai, ai ai ai, we waren mooi, meisje ben jij Ja, yeah. ik zit in de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 wat een mooi meisje ben jij Ik dacht ai, wat een mooi meisje ben jij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 Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. G.W. Stijl is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live-action vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. G.W. Stijl, Geluid uit de bunker, elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501, daar voor onder donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht. op Radio 501. Daar voor de donderdag, op Radio 501. 5 0 Jordi, Jacob Carter en Clear the Air. En daarmee openden wij, voor samen met Luf natuurlijk, openden wij het tweede uur van Chris on Friday op je eigen Radio 501. En Paramore heeft weer een nieuwe album uitgebracht. En daar ga jij nu naar luisteren. Tenminste, niet het hele album. Nee, gewoon één track ervan. Eens, it's van Paramore 501. I don't mind Let me down these Ik Try to keep it secret Fijne klanken van Brooke, Fraser en Betty. En we gaan door met zo'n heel fijne zomersplaatje. Uit het hoofd komt dit uit 2008, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ga ik voor jou checken straks, dat beloof ik jou. Dit is Chairlift and Bruises. Tot Opposites van Biffy Clyro. En dit is deel 2. Did you go back to the start? En die je maar op twee manieren kan luisteren en dat is of niet, of heel erg hard. En dat hebben we zojuist gedaan. Je hoorde de Foo Fighters en Rope en daarmee komen we aan bij jouw weerupdate. Want vanavond zijn er brede opklaringen en In de nacht gaat dan de bewolking toenemen, evenals de kans op regen. In het weekend is er meer bewolking met op zaterdag nog meer kans op buien. Dit is verschrikkelijk, mensen. Maar goed, de paraplu's mogen weer vanzelf gehouden worden. Uh, het wordt tijdelijk ook wat frisser dit weekend. Zondag wordt het zo'n 17 tot 19 graden. Goed nieuws, volgende week is er dan wel weer heel veel zon en zomerse Dat dan weer wel, dus het is heel eventjes volhouden. En ja, wachten totdat dit weekend voorbij is eigenlijk. Totdat je weer op kantoor mag zitten met het zomerse mooie weer. Fijn hè? Ja, net als deze plaat, ook zo fijn. Dit is Daft Punk en Lose Yourself To Dance. Chilly, relaxe klanken van Beans en Fatback en All I Think About, hoor jij. En ja, die rust is nu een beetje voorbij, want we gaan weer zo'n paardje rijden die net als in de categorie van... Uh, in dezelfde categorie van de Foo Fighters past, of je luistert het niet, of heel hard. Dus ik zou zeggen, draai die versterker eventjes, die, die hele grote knop in het midden, helemaal naar rechts. En geniet van Queens of the Stone Age. Dit is My God, het is de van hun laatste uitgebrachte album, Like Clockwork. Potverdomme, wat een moeilijke zin. Streaming van Paramore. Van hun laatste uitgewacht album. Paramore, inderdaad. Heel erg fijn ook. En ook dit was de tweede plaat van Paramore die ik van dat album draaide vandaag. En zo gaan we door met een volgende band. Genaamd Parachute. Ik uh, ben ze vandaag toevallig tegengekomen. En dit is een uh, album... En dan moet ik heel even spieken eigenlijk, op die andere PC. Ik had het wel voor je klaarstaan. Maar dan klik ik het weer naar een ander schermpje. En dan ben ik weer al mijn informatie kwijt. Ik wil wilde zeggen, het, uh, het album Overnight is uitgekomen uh, halverwege deze maand. Ik kwam het vandaag tegen op het wereldwijde web. En ik word hier zelf toch wel heel erg blij van. Uh, ja, ik vind persoonlijk nog veel te onbekend in Nederland. En daar kan wat aan gedaan worden. Dit is de Parachute. En meant to be. You on the run, yeah, you will crash right in, and then you just move on. Van het album Overnight hoorde jij meant to, be? This is where you're meant to be? Laten we weten wat jij ervan vindt. Het Chris via Twitter kan dat. Of in de bovenbox op wwwradio streep live En ik ga eruit met een nieuwe plaat van John Legend, Made to Love. Ik wens jou een heel fijn weekend. Ik ben er morgen weer tussen zes en... Uh, nee, vier en zes moet ik zeggen. verdorie al die tijd ook. Volgens mij ben ik ook toe een weekend. Ik wens jou een hele fijne vrijdagavond. Straks aan de rock zien we niemand minder dan Armin Tamminga. En de bekendmaking van een nieuwe plaat voor je hoofd. Tot die tijd hoor jij in ieder geval stuurlui en mooi meisje nog als deze. Oh, I've never seen anything. You're much more than you and me. Extraordinary machines. Oh, I never loved, i never loved. Never loved someone like this. All I know is. Sure. of a God before, but I know He must exist, He created us.